Het is twee uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië dreigt een nieuwe financiële crisis, dat zegt de president van de Britse centrale bank King. In een interview met de Daily Telegraph stelt hij dat bankiers zich nog steeds bezonnigen aan het maken van zoveel mogelijk winst in zo kort mogelijke tijd. Dit om een flinke bonus te krijgen. De Britse bankpresident vindt dat de grote banken met een lange termijnvisie moeten komen, waarin het belang van de bedrijven en de particuliere consumenten voorop staat.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 ProRail is verontrust over het flink aantal toegenomen koperdiefstallen langs het spoor. Vorig jaar sloegen dieven 388 keer toe, 246 keer meer dan in 2009. Vooral de treinreiziger is te dupe, omdat koperroof leidt tot extra vertragingen. ProRail schat de schade op 13 miljoen euro. De spoorbeheerder heeft inmiddels op veel plaatsen camera's opgehangen en politie en justitie is om extra inzet gevraagd. De politie heeft in de Vlakentunnel in Zeeland... een dronken man in carnavalskostuum van de weg gehaald. De man van 34, uit Roosendaal, had in Bergen op Zoom carnaval gevierd... en was lopend naar huis gegaan. Tijdens een wandeltocht belandde hij 20 kilometer verderop... op de A58 in de Vlakentunnel. Hij liep daar tegen het verkeer in. De politie heeft het verkeer in de tunnel een tijd stilgelegd. Hoe de carnavalsvierder uit Roosendaal, die gekleed ging in een boerenkiel... daar was gekomen, wist, de politie, wist hij volgens de politie niet meer. Het weer. Hier en daar wat motregen, maar plaatselijk ook wat zon. Bij een matige noordenwind is het 5 graden. Morgenochtend bewolkt, maar later ook zon en een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Muiden en een file van 3 kilometer. De weg is bij Diemen afgesloten vanwege werkzaamheden tot maandagochtend 5 uur.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 Bosch geeft 5 jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl. De Nationale Carrièrebeurs. 11 en 12 maart in de amsterdam rai Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tindeke Verburg en Bas van Werven. Welkom terug bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tot half drie nog één gespreksonderwerp en dat is de elektrische auto. Dat heb jij daarmee trouwens? Toys for Boys. Toys for Boys. Ja. Er zitten hier ook allemaal boys Wat heb je mee? Ja, ik, ik, ik heb niks met auto's. Nee. En van elektrische ga ik nu alles te weten komen. Maar waarom Toys ik? for Boys? Want ik heb vorige maand mijn elektrische auto uitgeleend aan een mevrouw. Mm -hmm. Hier spreekte uh, net Ja. En, en, ja. Die, en die ging met een andere mevrouw naar de Fashion Awards. Fashion beurs. Yeah. Met, uh, met mijn elektrische lotus. En pff, daarvoor pff. reden twee vrouwen met de elektrische Tesla. En die zijn op het Waterlooplein tegen elkaar aangebotst, heel hard. <laughs> dus we hadden hey, de eerste elektrische crash. En dat waren vier vrouwen aan boord. Dus hoeveel elektrische auto's rijden dan? Even te... <laughs> we rijden in Nederland momenteel... De, de stand van dinsdag volgens mij 518. Ja, dus de kans, dat je, yeah. de kans dat je tegen een andere elektrische auto aanbotst. <laughs> het is gewoon ja. elektrisch. Ja, ja. ja, u hoorde al eerst al uh, Ruud Koornstra. Maar we praten inderdaad over elektrische auto's. aanleiding is dat de, de uh, autos, Autosalon de Genève... de Salon de l'automobile, zo heet hij officieel... Zijn 81ste editie aftrapt de afgelopen donderdag. 700.000 bezoekers die je bezoeken daar in een paar kleine halletjes. Al het nieuws wat er is op het gebied van, van auto's, nieuwe modellen en technische snuff. En een boodschap die je niet kan ontgaan als je die salon bezoekt, is dat je als autofabrikant niet meer meetelt als je elektrische auto's in het gamma hebt. En dat is belangrijk. Een paar jaar geleden had iedereen nog testmodelletjes en experimentele dingen. En nu worden die dingen gewoon leverbaar. Die kunnen wij kopen. Hoe lang duurt het voordat een groot deel van het wagenpark elektrisch is? Nou, daar aan, aan daarvoor hebben we aan tafel drie gasten. Ruud Korns, dat hoorde u al, duurzaam ondernemer, rijder van een gedeukte elektrische auto en oprichter van investeringsmaatschappij Tendris. En naast hem zit uh, Willem van der Kooi, lotusimporteur... directeur van Electric Cars Europe. Hij uh, houdt zich bezig met het bouwen en importeren van elektrische auto's. En Erik Staat, marketingdirecteur van autoleasemaatschappij Leaseplan. Want ook daar gebeuren allerlei dingen rond het elektrische heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eh, al een, een, een aanrijding gehad met een elektrische auto. Maar even naar jou, Ruud. Formule E-team, daar ja. ben, je, ben je van vicevoorzitter. Vice Prins Maurits is de voorzitter. Ja. De voorzitter zelfs. Uh, en uh, ja, is de vaandeldrager... Uh. Nederland heeft uh, anderhalf jaar geleden besloten dat we koploper willen worden op het gebied van elektrisch vervoer, ja. om een paar redenen. Nederland is een mooi klein land en daar kun je de elektrische auto mooi testen. Het is vlak, uh, goede infrastructuur en we hebben een heel groot probleem binnen de steden met betrekking tot uh, uh, de vervuiling daar, uh, de grote bouwstoppen, omdat uh, de, de, ja, fijnstof uh, je mag niet doorgaan. Ja. En uh, Nederland is voorop gaan lopen en hebben eigenlijk alle partijen aan tafel gezet in dat formule E-team, uh, voor en tegenstanders, maar wel alle partijen uit. Ja. De, de branche. Dus het is het, een initiatief van de overheid. Het is een initiatief van de overheid, maar wel, ge, ik denk geïnspireerd geraakt door ondernemers als Willem, die naast me zit, die gewoon in een schuurtje in om twee jaar geleden uh, elektrische autos ging bouwen. Ja. En liet zien dat het wel kon. Uh, uh, uh, toch uh, dat Formule E-team, hartstikke mooi. Door de overheid opgezet. We hebben al een keer een innovatieplatform gehad. Er is 460 miljoen aan koffie ingegooid. Ja. En niet uitgekomen. <lacht> ja. ja, ik bedoel dat heel veel. Ja. Ja. Ja. Maar, maar ik deel je mening hè, daarover. Ja. Uh, maar ik vind ook het leuke van. Maar het, is het niet een te ver nee. als je zegt: van in 2050 moet iedereen in Nederland een elektrische auto hebben. Dus zeker, het is luchtfietserij. Nou, daar zou je twee dingen over zeggen. Eén uh, is: het is geen innovatieplatform, dit is een implementatieplatform. <laughs> ja. Dat is net iets anders. Het is namelijk niet over praten, maar doen. Mm -hmm. uh, willen maar, uh, maar poetsen. Ja. ja, niet willen maar poetsen is dat in, in, in mooi Nederlands gezegd. Er um, zijn twee dingen die daar gaande zijn. Uh, je hebt het is zo totaal anders in een elektrische auto... dat je dus alle partijen, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid... een brandweerauto komt bij een in elkaar gereden elektrische auto... waar moet hij die, die schaar zetten? Ja. Zonder dat ze haar omhoog gaat staan. Nou, als je dat normaal in normale trajecten gaat lopen, duurt dat jaren. Dit Formule E-team heeft gezorgd dat in elke brandweerauto... die nu een schema is op de laptop... is een elektrische auto in elkaar gereden. Um, je moet daar en daar knippen en daar moet je, kan je hem in één keer uitzetten. Okay. Een tweede is dat wat je bijvoorbeeld ziet in China... Ik uh, was in november op de grote beurs in China. Uh -huh. In China is het verboden vanaf 2020 om nog met een niet-elektrische auto uh, uh, een te stad te in te rijden. Gaan. We gaan daar ja. straks graag op in, Ruud. Maar ik wil even het introductierondje uh, uh, gaan afmaken. Ja, maar je zat me uit te dagen. Dat klopt, maar dat gaan we nog het komende half uur uitgebreid doen. Uh, Erik Staat, marketingdirecteur van Leaseplan. Jullie hebben een, een leasewagenpark. Eigenlijk ben je een hele grote bank van lening met heel veel leaseautos in contract. 115.000. Hoeveel momenteel elektrisch? Momenteel ongeveer zo'n 30 eh, personenauto's elektrisch. Ja. En daarnaast hebben wij bij een aantal klanten bij, eh, van ons. Uh, auto's die op hun eigen terrein rijden en die ook al elektrisch zijn. Denk aan heftrucks, maar ja. ook karretjes. Die, uh, maar dat is, dat is een, natuurlijk niks. Het is een Heftige druppeltje op de gloeiende plaat. Ja, vertel eens. Waar, start, wie uh, zijn dat dan? En, en welke bedrijven nemen dan een elektrische auto? Nou, wat je met name nu ziet is dat het echt voorlopers zijn uh, in het bedrijfsleven... die uh, graag willen gaan ervaren wat uh, het is om elektrisch te rijden. Denk daarbij aan uh, lokale overheidsinstellingen, uh, ja. grote internationale bedrijven... Uh, die hebben deze auto's besteld, die 30 stuks. Maar vanaf... wat, wat, wat kost dat gemiddeld om, uh, per maand om een elektrische auto te rijden? En Dan hebben we het niet over de Lotus, hè? maar gemiddeld. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nissan Leaf, die uh, vanaf uh, binnenkort leefbaar wordt... dan denk, uh, het zit een prijs rond de 600 euro per maand... en is daarmee vergelijkbaar ten opzichte van een uh, traditionele verbranding. Dus het is niet oh, ja. veel duurder. Ja, Ga we even naar uh, Willem van der Kooi. Die is al een beetje uh, geïntroduceerd door Ruud Kornstra. Uh, u bent lotus-importeur um, en oh, u bent ook directeur van ECE, dus Electric Cars Europe. U bouwt zelf elektrische auto's. Ja. Hey, u was ook in Genève al? Nee, ik was niet, niet in uh, Genève. Ik oh, was uh, op andere plekken de, in de deze wereld. Ja. Maar, maar zat er iets bij, want er is natuurlijk veel nieuws over geweest, uh, aan nieuwe auto's waarvan u denkt, nou daar had ik wel eens even met mijn kontje in de zitting willen zitten. Nee, van van ik heb... die auto, dat nee. is het. Ik heb in veel ouders gezeten, maar uh, nee, die aspiratie heb ik, uh, heb ik niet. Uh, er zijn wel een aantal mensen geweest die hebben met name gekeken naar de techniek die in de verschillende uh, modellen en bij de verschillende merken gebruikt werden. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat de techniek die er gebruikt wordt toch eigenlijk wel op één grote hoop uh, te vegen is op dit moment. Namelijk? Uh, als je kijkt naar AC DC motoren en dat soort zaken, dan is het uh, min of meer identiek. Uh, Wat is ACDC? Uh, Wisselstroom en klijkstroommotoren, sorry. Okay. Die kwaliteit ja, nee, ik zat was. ineens aan de harige mannen met ja, grote gitaar te <laughs> denken. Dat is al heel lang geleden hoor. Dat is ja? van zijn <laughs> tijd. Uh, maar dan zie je dat het in, de, in de technologie op dit moment uh, niet zo heel veel uh, grote sprongen worden uh, gemaakt. Ja. Uh, men is ook behoudend. De, de, de auto-industrie is natuurlijk een behoudende industrie van, uh, van nature al. Uh, men wil het eerst wel heel erg uh, goed testen voordat ze het in, uh, in de markt gaan, uh, gaan zetten en brengen. Maar toch, dus... er zijn heel veel fabrikanten die daar nu mee bezig zijn. Hè. De grote, grote Franse firma's die komen met Renault bijvoorbeeld. Met zijn hele gamma elektrisch hebben ze aangekondigd. Laten we eens even kijken naar de, de, de pijn die erin zit, mannen, na dit korte introductierondje. Want uh, iedereen denkt altijd over een elektrische auto hartstikke duur, zowel om te maken als om te kopen. Na een paar honderd kilometer is je accu leeg en nergens kan je een oplaadpunt vinden. Dat zijn drie belangrijke ja. punten, Ruud Kornstra. En met name, je zei net, we hebben een prachtige infrastructuur. Ja. Nederland mist een infrastructuur als het gaat om het bijtanken van die auto. Nee, niet waar. Want oh. ik rijd ik rij al twee jaar. Ik heb meer dan 50.000 kilometer uh, opgevouwen in de Lotus gegeten. Het <laughs> is voor mij best een attractie om daarin te komen. Maar goed, ik heb het echt gedaan. En Eigenlijk ieder raam wat open kan, is een oplaadpunt. Want hij verbruikt qua opladen net zoveel als mijn föhn En je ziet, die gebruik ik vaak. Dus, dus, dus het is een. Het, is, nee, maar het verbruikt elk stopcontact is een oplaadpunt. En ik kan in een uur 30 kilometer laden. Dus ik ga met een volle. Te u weg. Maar Daar heb kan je ik... geen specifieke oplaadpunten die, nodig? Die zoals... heb ik nog niet. Die, die komen er nu wel, want dat maakt het ons nog makkelijker. Maar even om, om eerst die verwarring uit de wereld te helpen... dat je nergens kunt opladen. Je kunt overal opladen. Maar er komen nu ook, door het Formule E-team geïnitieerd... Uh, ik denk dit jaar zo'n 5000 publieke oplaadpunten... waar je bij een parkeerplaats, uh, als je ergens had, hoef je dus niet uh -huh. meer te kloppen... en mevrouw mag ik even met mijn stekker bij u uh, opladen. Nee, je, je hebt nu gewoon ook dingen die langs de weg komen te dat staan. Maar dan komen er straks al die mensen die penetratie in 2050 is zo groot... dat iedereen moet op enig moment tanken. Wij worden één groot contactpunt uh, Dat is toch heerlijk, maar, maar er is ook iets geks. De, de, de oplaadpunten heeft ook een psychologisch effect. Hm. Als je je realiseert dat, niet, dat 85% van de mensen... niet meer dan 30 kilometer op een dag rijdt... hoef je dus eigenlijk nooit op te laden. Er komen nu, uh, gefinancierd door de stichting Doen van de Postcode Loterij... 20 snellaadpunten. Dan ben je dus in 20 minuten opgeladen. Dat heet het Shadowmo systeem Dat heet, komt uit Japan en dat betekent laten we drinken. Dus in de tijd dat je een kopje thee drinkt... is je auto weer geladen. Zij dus hebben er in Japan 450 oplaadpunten staan. Ik denk dat die punten... Psychologische effect weet je effect hoe lang hebben. de duurt in Japan. Ja, okay. <laughs> nou, ik, dat is dan. Ik nou, nou, niet, over. Ja, dit was maar 20 ja. minuten. Ja. In 20 ja. minuten zijn ze opgeladen. Nee. Maar dat is dus de psychologie. Er ja. zijn dus vooral verwarring, verwarringzaaiers die allerlei argumenten aanbieden. Die, die eigenlijk, ja, er zijn natuurlijk mensen die 700 kilometer op een dag rijden. Die moeten vandaag nog niet een elektrische auto kopen. Ja, mag, maar al die andere naar, mensen wel. Meneer Van der Kooi, want u maakt zelf deze auto's. He. Dit punt is gezegd over oplaadpunten. Maar nou, zo'n accu. Zo'n ding wat, wat toch vanzelf een keertje opraakt. Is daar nou niet iets op te verzinnen? Je moet daar continu mee bezig zijn. Wij zijn er niet continu mee bezig, maar men is er voor ons mee bezig. Dat, Dat klopt. ik. Maar... Als je nou kijkt naar de. Het nou gewoon over accucapaciteit. Dan zie je dat de accu's die wij leveren. we werken enkel en alleen met lithium-polymeer accu's. hebben een levensduur van 3000 keer volledig laden en ontladen. Dan reken ik niet het zaakjes tussendoor bijvoorbeeld van 50 naar 80% procent opladen. Nee, van leeg naar vol. Uh -huh. 3000 keer. Op de gemiddelde Volkswagen en auto's die we bouwen. kun je 200 kilometer mee rijden. 3000 maal 200 kilometer is 600.000 kilometer op één accu. Ja. Dus, dus dat, dat, dat argument, ontleden, vervalt. argument is er niet. Nee, dan, dan even naar meneer Staat, want dan gaan we even hebben over de kosten van een elektrische ja. auto. Wat, dus u zei al van maandelijks hoeft het niet duurder te zijn qua leasen dan een gewone auto, laat ik maar even zeggen. Um, dus voor u is er geen enkele reden om niet al uw klanten in een elektrische auto te gaan laten rijden. Nou, dat, daar geef je een goed punt. Wat, je, wat met name nu in deze fase belangrijk is... is dat uh, met name de, de gebruiker van de auto... Uh, bewust wordt van het elektrisch rijden. Dat het geen drempel is om... Uh, een beperkte actieradius te hebben. Want uh, nou, wat uh, Ruud ook aangeeft... Is, uh, gemiddeld wordt er tussen de 40 en 50 kilometer per dag gereden. Ja. Mensen rijden van huis naar kantoor... en dus kunnen, kunnen hem daar opladen. weer in de stekker uh, zetten. Precies. En, uh, maar, maar u bent dus marketingman van een, van een lease-maatschappij. Dan zou ik zeggen, pak het voortouw... Ja. en zorg dat al uw klanten binnen nu en twee jaar in elektrisch rijden. Ja. Nou, dat is mooi. Wij zijn ook daar in de voorloper. We zijn de eerste partij die hier in Nederland... Uh, de Nissan Leaf dadelijk op de weg uh, gaat zetten... Even voor de weet, die Lissanive is een volledig elektrisch voertuig. Ja. Zit er zit geen verbrandingsmotor in, niks. Nee, nee, Full electric. Plug je inderdaad in. Dus nee. eigenlijk een haarfeun op wielen. Ja. Nou, dat moet Ruud aanspreken. Ja, mij ook wel trouwens. Ja. Nou, wij zijn er ook uh, erg enthousiast in. En wat we met name willen doen is... dat, uh, dat onze zakelijke rijders gaan ervaren... Wat, wat elektrisch rijden is. Dus uh, wij nodigen die mensen ook uit... Om, uh, om gewoon in die auto's te gaan rijden. En te zien wat het eigenlijk is. Om, uh... ja. Maar is dit, een, is dit betaalbaar hè, eventjes? Hè, voor de, de consument? Die, die auto's worden duur. In een lease-verhaal uh, zal, dat, zal dat anders worden. Uh, maar... Nou gaan we ook elektra verbruiken. Ik kan me niet voorstellen dat, dat meneer De Jager... die nu nog minister van Financiën is, straks zegt van... weet je wat, die hele staatskas... op het moment dat er een, een, een soort kentering komt... en iedereen gaat elektrisch rijden... dan blijft die elektra nog steeds voor een volle tank 4 euro construct. Ik heb Joakijs de Jager in mijn auto gehad. Dus ik heb hem kunnen verleiden om... twee jaar geleden al. Dus ja. hij, is, hij vindt het A niet iets suf's. Dus dat is de eerste. Het tweede is dat het... Uh, rijden in een elektrische auto is, zo noemen ze dat bij het ministerie... een bronmaatregel. We kunnen ook zeggen, we gaan uh, fijnstof afvangen. Mm -hmm. Je kan beter bij de bron het probleem aanpakken. En Dus je moet, je moet het wel in zijn totaliteit zien. De, de, of de oorlogskast de nee, niet. Maar moet je, moet je kijken wat hij misloopt als nou, hij die euro per liter brandstof... die nu in een in auto gaat, gaat ja. dat hij die niet in zijn zak steekt. Ja, dat is waar. Maar, dat moet toch ergens terugkomen? Maar uh, je moet het bij elkaar optellen. Als je ziet wat hij momenteel misloopt aan de vervuiling van alles wat te maken heeft met brandstof... waardoor die nu niet kan gaan bouwen. Waardoor de bouw wereld op zijn kont ligt, zoals net in het programma. Heb jij daar al een rekensommetje van ja, daar gemaakt? Zijn daar hebben ze ja, ja. zelf rekensommetjes van gemaakt. Ook. Dus, dus het, is, je moet vandaag dus het gaan... bestrijden van de vervuiling kost net zoveel als de inkomsten... Dat die is het, het, het, het stomme. Het is het preventie. Wat ook in de, het, het is de gezondheidszorg ook moeten doen. 80 miljard gaan wij mensen beter maken. Je moet zorgen dat ze niet ziek worden. Nou, dit is een bronmaatregel. Ik vind het zo mooi. <lacht> dat, en dat heeft onze Jan Kees, ja, als een ondernemer... die kan in total cost of ownership denken. En die zegt, ja, dit is dus verstandig om te doen... Het is goed voor onze industrie. Het is goed voor, uh, voor de bedrijvigheid. En uh, ja, ja ik, ik geloof dat... Uh, ja, jij uh, gelooft dat, erin. Dat... dat is heel duidelijk. Heel ja. <laughs> We gaan er zo dadelijk nog uitgebreid over verder praten... over. Hoe wij eh, allen binnen of in de komende jaren elektrisch moeten gaan rijden. Wij gaan even naar een reportage. Want het bedrijf AW Flex is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van nieuwe voertuigconcepten. Ze bouwen gewone auto's om tot elektrische, maar maken ook prototypes van helemaal nieuwe elektrische auto's. Onze verslaggever Misha Blok bezocht AW Flex in Helmond en sprak daar met directeur Aart van Weesel. Wij zijn begonnen in 2008 met het bouwen van voertuigconcepten. Je ziet dat in de markt nog niet veel verkrijgbaar is van uh, kant-en-klaar elektrische voertuigen. Echte kleine vrachtwagens, als ik het zo even mag noemen, of bestelwagens. En daar kunnen wij in dienst verlenen om die gewoon om te bouwen naar een uh, functionele voertuig. En hoe gaat dat dan? Uh, meestal is het zo dat de klant een, uh, een auto aanlevert. Uh, dat kan een nieuwe auto zijn, maar het kan een auto zijn die al, uh, waar al mee gereden is. Dat is op zich niet zo'n probleem. Uh, wat wij doen is dat we daar de motor uit halen, de brandstoftank en alle andere uh, normale aandrijvingen. Eh, bouwen daar een elektromotor in, eh, bouwen daar een accu in. En van daaruit gaan wij ervoor ook de keuring voor het RDW... want de auto moet opnieuw gekeurd gaan worden. Hoeveel kost dat het ombouwen van een auto? Dat is ook heel verschillend. Het zijn allemaal behoorlijk wat eh, hoge bedragen. Afhankelijk ja, van de toepassing, toch gauw op een 30.000, 40, 40.000 euro zit het voor een ombouw. En dan heb je nog niet de kosten van de auto erbij zitten. Stel, ik heb een fantastisch idee voor een elektrische auto, ja. ik heb alles op papier staan. Hoe lang duurt het voordat jullie dat prototype hebben? En vanaf welke prijs heb ik dat? Gemiddeld is het uh, 6 tot 9 maanden voordat diverse prototypes klaar zijn en gekeurd zijn. En vanaf welke prijs ongeveer? Ja, dan zit je op een anderhalf tot 2 ton, 3 ton te kijken. Afhankelijk van de grootte van het project en de uren die je erin steken. En wat is het vreemdste verzoek dat u ooit heeft gekregen? Nou, we hebben als een vroeg uit Spanje gekregen om een rallyauto... ook een auto voor prijs dakar rally om te bouwen, in elektrisch. En ik zou er alleen al dik anderhalve ton batterijen moeten moeten doen... om überhaupt 200 kilometer kunnen rijden. Dus dat gaat gewoon niet lukken. Dus dat was een onhaalbare zaak. Nou, we staan hier dus voor de voorzware caddy... waar we dus nu een elektromotor hebben ingebouwd. Voor in de motorruimte. die ziet ook dat de bumper weggehaald is... Dat we alle componenten, zoals die kastjes, die waar de kastjes hebben ingebouwd. En achter in de laadruimte, de lichte batterij. En, uh... Deze is zo, 1 meter bij 1 meter? Ja, globaal. 1 meter bij 1 meter en een 30 centimeter hoog. En dat, dat is goed te doen. En daar zit een 28 kWh pakket in. En dat weegt zo? Deze weegt ongeveer 250 kilo. En ja, er blijft vrij weinig ruimte over. Nou, dat valt op zich wel mee, want het is nog een vrij kleine accu. Het uh, is een andere... Uh, dus... Afhankelijk van de grootte van accu's is, is, daar, ja, is daar natuurlijk wat. Je neemt altijd wat plaats in, dat klopt. Nou, daar zie ik in ieder geval wel iets waar je, waar je wel vrouwen mee kunt imponeren. Dat dacht ik al. Ja, ja. ja, dat is een Ultima die we nu hebben binnenstaan. Ultima Sport. Die we voor een klant waar we de bedrading opnieuw gaan aansluiten... en de auto weer aan de gang krijgen of gereind gaan maken. Dat, is, dat wordt geen elektrische auto. Dus dat doen we ook naast het elektrische ombouwen. En hier staan nog twee quick divas van de firma Durekar... Nou, is, uh, dit is de Quick Diva. Dit is een, een eerste prototype wat gebouwd is. Nou, een elektrische auto start je natuurlijk iets anders. In dit geval zitten er ook wat veiligheden ingebouwd. Dus op het moment dat wij moeten we eerst de rempanaal indouwen in deze auto. Dan zetten we eerst de contact aan. Nou hoor je twee keer schakelt. dan zijn eigenlijk de hoofdcontacten die je inschakelt. En wat we nu dan nog doen, is nog een keer met de contactsleut nog een keer uh, doorschakelen. Dan draait de motor. Zeg normaal? Ja. En, en ik hoor helemaal niks. Je hoort helemaal niks. Dat klopt. Dus het is ook gewoon makkelijk rijden. Hij kan niet afslaan. Hij hoeft niet te schakelen. Ja, je kunt gewoon makkelijk rijden. Of alleen maar gas te geven en te remmen. Ja, je vond ook dat de auto nu zelf afremt. Dat is ook het, het regentieve remmen wat hij doet. Dus op het moment dat hij afremt... Uh, uh, zal hij ook de accu wat bijladen in, in energie. stel, ik heb zo'n elektrische bedrijfsauto... en ik, uh, ik ben op pad en ik sta stil. wat dan? Uh, je bedoelt, de accu is echt leeg. Ja, ja dan, dan is het een lang verengsnoer, denk ik. Uh, je ziet natuurlijk uiteraard ook bij, op, op de displays, uh, zoals je een benzinetankmeter hebt, heb je hier dan dadelijk een meter voor, een, voor je batterij, hoe ver die is. Dus je kunt een aantal indicaties, heb je wel natuurlijk, dat je, het is niet zo blindlinks, dat je zegt, ik sta in één keer stil. Je, je wordt erop geattendeerd dat, je, dat de batterij, of de tank, de batterij in dit geval leeg is bijna. Wat een bijzonder geluid. Ja. U luistert naar een reportage van onze verslaggever Misha Blok en zij bezocht het bedrijf AW Flex in Helmond. Ja, dat geluid moeten we dus wel missen. Hier hoort dit optrekkende ja. treinen geluid, maar gevaarlijk. Het lekkere geboom van een V8 per je je ja, is Het is de stap nee. van een F-16 naar een UVO hè? <laughs> qua geluid. Je stapt als F-16 piloot in één keer in een UVO en dan heb je een hele andere ervaring. Je bent letterlijk bevlogen, Ruud. Even uh, uh, Erik Staat, uh, leaseplan. plan. Uh, we horen net 2050 rijdt heel Nederland elektrisch. Hoe zijn die cijfers? Hoe ligt het werkelijk? Wat wordt de, de zoals dat mooi heet, penetratiegraad? Hoeveel Nederlanders gaan er percentueel rijden in een elektrische auto? Nou, er wordt heel wat uh, geroepen over, over cijfers. Uh, je hebt de, de mensen die, uh, die uh, vol energie op, uh, op elektriciteit uh, en in elektriciteit geloven. Uh, wij kijken realistisch naar, naar cijfers. Naar hoeveel nieuwe auto's er eigenlijk per jaar uh, verkocht gaan worden. Uh, in eerste instantie zal de zakelijke rijder uh, zal de stap gaan maken naar elektrisch rijden. Die, die worden uh, ook gestimuleerd door, uh, door de overheid met een uh, lage bijtelling. Um, ik, ik durf de stelling aan dat we in, in 2020 zal zo tussen de 7 en de 8 procent van de nieuwe auto's uh, elektrisch zijn. Ja. En de rest ja. blijft dan gewoon fossiel op fossiele brandstoffen En uh, alternatieven daarop. Ik denk dat het met name ook uh, de hybride in combinatie met, uh, met een traditionele verbrandingsmotor ja. uh, die zal daar ook een belangrijke rol in gaan uh, spelen om mensen te laten ervaren van uh, we zitten in een transitie. En, nou, we hadden het net ja. voor het eten. Maar, meneer voor, Van der kooi denkt u dat ook? Zo'n laag percentage? Nee, 8 ik, denk dat het, uh, ik denk dat het een wat grotere vlucht gaat, uh, gaat nemen. Waarom denkt u dat? Uh, er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat dat in aantallen toch wat hoger komt te liggen. Uh, ik denk dat de meeste relevante maatregel, of de meest relevante uh, verhaal in dit is. Um, Minerale uh, brandstoffen zijn uh, ja niet uh, ten eeuwige dagen uh, voorhanden. Uh, als je ziet wat er nu al gebeurt met een klein beetje uh, gelazer in het Midden-Oosten... ja, de prijzen vliegen de pan uit. Okay. En hoe hoger de prijs van de brandstof is... hoe meer de acceptatie van het elektrische voertuig zal uh, gaan plaatsvinden. Dat is één. Uh, twee, uh, er wordt op dit moment heel erg hard gewerkt aan... Uh, verlenging en, uh, van de kilometers die je op dit moment met een batterij kunt rijden. Uh, de beperking van 50, 100, 200 kilometer op één lading... dat zit bij mensen tussen hun oren. Als je dat kunt wegnemen, denk ik dat je daarmee ook de drempel... voor het elektrisch rijden hebt weggenomen. Ja, kan dat dus al? De, de technologie zal zich uh, steeds ja. zo ver uh -huh. ontwikkelen... Dat, dat ook die negatieve kanten er ja. binnenkort af zijn. Ja, absoluut. Wij werken samen met een bedrijf uit, uh, uit Israël... Uh, er is een, uh, een uh, nieuwe vinding gedaan. Ik uh, kan er niet te veel over vertellen. Maar Volkswagen, er moet die zal een. Uh, <laughs> die zal op een gegeven komen. Ik ben uitgenodigd. Die <laughs> zal een. Uh, die zal een Volkswagen, die we op dit moment bouwen, een actieradius geven van uh, 1000 kilometer, 100% elektrisch. Ik geloof namelijk ook niet in, in hybride. Ik denk dat de stap gewoon nu in één keer gemaakt kan ah, worden. Straks. En het leuke is dat je natuurlijk... Ik geloof snap dat, je dat ook? Dat dat, ja, dat gaat komen? Ja. Ik denk dat het heel snel gaat. En ik, wat Erik net zei over... Um, we weten het eigenlijk niet precies. Ik ben daar heel erg enthousiast over. Maar ik kan een mooi voorbeeld geven. Dat twee jaar geleden zei de hele auto-industrie nog... Het zal niet, het kan niet, het mag niet. Op de auto rijden in april, twee jaar geleden... Uh, toen kwam Balkenende die opende die autorij met de elektrische auto. En toen werd het nog een keer geroepen. Uh, Volkswagen zei, het, wij gaan het niet doen. En vandaag levert Volkswagen de eerste elektrische taxis. BMW zei, wij gaan, over op, uh, wij gaan vooral waterstof, waterstof. Ja, we ja, laten BMW, Koelers uh, zei Exist. vorige week Exist. nog, wij gaan drie... Uh, en het zei, ik heb ze gezien onder een laken. Prachtige elektrische auto's mm -hmm. op de markt zitten. Dus twee jaar geleden zei de hele industrie, nee en vandaag is het er. Maar dus, wacht even, dus we hebben een automobielindustrie we... die traditioneel heel goed weet hoe ze verbrandingsmotoren moeten maken. We hebben al die enorme grote oliefabrikanten. Jij gelooft toch niet? En, die, en die, we zien nu ook al studies van datzelfde Volkswagen, die twee liter en één liter auto's, auto's die één liter per 100 kilometer verbruiken, Top. dat zullen ze toch nooit wegduwen. 100 procent elektra. Ruud, dat is toch maar gekke die, huis. Maar die elektrische motoren waar we het over hebben, die zijn al veel ouder en nog veel beter uitontwikkeld. Dus uiteindelijk gaan we doordat we het transparant gaan maken. Mm. En waarom was, waarom was de Particulier nooit geïnteresseerd in elektrische of in in leasen omdat dan blijkt wat die auto echt kost. Als Mijn, je dus meneer transparent... staat, Mag ik even naar meneer ja. Staat? Ja. Wordt de particulier geïnteresseerd in het leasen van een elektrische auto? Op korte termijn niet, uh, met name omdat er op dit moment gewoon weinig aanbod is uh, in de markt met elektrische auto's. Uh, het wordt gedreven door een aantal merken op dit moment. Zolang dat er niet is en de bewustwording van wat betekent dat nou eigenlijk... elektrisch rijden is nog heel erg beperkt. En de particulier wordt op dit moment ook nog niet gestimuleerd... vanuit de overheid, vanuit Den Haag, om elektrisch te gaan rijden. Ja, wellicht een geen motorrijtuigenbelasting. Maar het voordeel op dit moment zit met name... Mijn zakelijke rijder, die ook privé rijdt in de elektrische auto... die heeft een bijtelling van 0%. Ja. Ja, maar ook voor de particulier is er geen BPM, dat scheelt toch 3,5%. Ja, maar hoe lang blijft dat zo? Ja, Want de auto's zo... zijn natuurlijk ja. in aanschaf wel een stuk duurder. aanschaf. Een... En weet je al wat zo'n auto nog waard is, uh, wat de restwaarde is van ja. zo'n elektrische... dat weet je toch nog helemaal niet? Maar dat is ons expertisegebied, dat, dat is een groot onderdeel van onze business... Uh, draait natuurlijk om het inschatten ja. van restwaardes. Er zijn aardig wat, uh, wat variabelen die daar uh, een invloed op uh, uitoefenen. Nou, uh, Willem gaf al aan de benzineprijs. Daardoor kan het sneller uh, 1, 5, geaccepteerd uh, worden door een particulier. Ja, ik zeg het tot om Een ander. En dat, dat, dat kan een... Uh, een uh, uitdaging zijn. Maar het is ook wel weer een kans voor ons. is de ontwikkeling van de accu. Een auto wordt gemiddeld zo'n uh, drie dat tot vier jaar uh, ingezet. Dankzij Willem en Israël wordt dat, uh, wordt dat straks ja. ernstig mooi. Is ook marketing... Je, jij bent marketingdirecteur bij Leesplan. Moeten de uh, tienke verburgers van deze wereld... niet gewoon allemaal gratis zo'n ding krijgen? Ja. Om te laten zien als role model dat je er goed mee kan rijden? Maar ik ben toch wel hartstikke bang dat ik dan... Uh, eventjes uh, geëlektrocuteerd word of zo. <laughs> nee. Volgens mij wat met, met name belangrijk is... Dat, dat je het gaat ervaren. Dat je ja. een keer... In, in zo'n auto stapt. En, uh, Mag ik een keer met je meerijden? Nou, ik zou Ruud. meteen meerijden zo. Hij <laughs> staat beneden in de. Ben die <laughs> bent met de trein. <laughs> ja. Ja. Gewoon in die is ook Die is ook heel Ik begrijp stoffen. dat ze het in China al heel goed doen. Hè? Daar roepen ze gewoon allemaal uh, van die laadpalen nou ja, en doen, elektrisch. Als je in China vandaag in Shanghai op nog niet een elektrische. Uh, als je daar op een benzinescooter Shanghai in rijdt, dan schieten ze je dood. Ja, dus daar is het gewoon heel simpel. In dat China, is wel weer goed aan het doen. Dat bewind. is een uh, ja, totale dictatuur zou voor het uh, introduceren van een elektrische auto misschien wel even goed zijn. Maar het is verleiden. Het ja. is zo leuk. Daar moet je het. Absoluut. Zo moet je hem bedaderen. Ja. Dank jullie wel. Alle drie hier over de ontwikkeling op het gebied van elektrische auto. Dat deden we met Ruud Koorts die u net hoorde. Duurzaam ondernemer Erik Staat van Lees, Marketing directeur. En Willem van der Kooy van Electric Cars Europe. Dank nou, jullie wel. Dat wel. gaat in ieder geval al veel sneller dan ik gedacht had. Ik heb er weer een hoop van geleerd. Informatie over dit programma terug te vinden op onze website. www.trossimbedrijf.nl En op teletekstpagina 257. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar inbedrijf.tros.nl. Uh, Bas, leuk om een keer met je hier samen gezeten te hebben. Hartstikke leuk. Uh, zo dadelijk op Radio 1 is Opium, het kunst- en cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Maar eerst naar het nieuws van half 3. Radio 1 Het NOS-journaal. In Libië hebben de regeringsgezinde troepen van kolonel Gaddafi de westelijke stad Zawiya omsingeld. Volgens ooggetuigen zijn de militairen door de linies van de opstandelingen gebroken. De militairen zouden nu oprukken naar het centrum. Zawiya ligt ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Masterstudenten Sociale Wetenschappen in Wageningen hoeven niet bang te zijn voor de langstudeerboete. De universiteit wil die voor hen betalen. Vanaf september moeten studenten die langer dan twee jaar over hun master doen, 3000 euro boete betalen. In Groot-Brittannië dreigt een nieuwe financiële crisis... zegt de president van de Britse centrale bank King. In een interview met de Daily Telegraph stelt hij dat bankiers... zich nog steeds bezondigen aan het maken van zoveel mogelijk winst... in zo kort mogelijke tijd. En ze proberen op die manier een flinke bonus te krijgen. En de Zeeuwse politie heeft in de Vlakentunnel een dronken carnavalsvierder uit Rozendaal van de weg gehaald. De man van 34 had in Bergen op Zoom carnaval gevierd en was lopend naar huis gegaan. Tijdens zijn wandeltocht belandde hij 20 kilometer verderop op de A58 in de Vlakentunnel. Gekleed in een boerenkiel liep hij daar tegen het verkeer in. De wereldbeker schaatsen, Sebastiaan Timmerman is erbij in Heerenveen. De 500 meter bij de vrouw is gereden, Sebastiaan. En daar wint een Nederlandse, Annette Gerritsen. Voor de tweede keer in haar carrière wint ze een wereldbekerwedstrijd. Uh, dat deed ze ook al in 2007. Maar nu verslaat ze voor de eerste keer Jenny Wolf. Want toen, destijds in 2007, ging Jenny Wolf onderuit. Een prima prestatie dus voor uh, Annette Gerritsen. 38-31 is ook nog eens een tijd die Gerritsen dit seizoen nog niet gereden heeft. Jenny Wolf wordt dus verslagen, wordt tweede op 600. De honderdste van een seconde van de Nederlandse en de Koreaanse olympisch kampioene Sangwali Lee eindigt op de derde plaats. Jenny Wolf zeker van de eindzegen in de wereldbeker. Maar een week voor de WK afstanden in Insel is het positieve nieuws dus dat de Gerritsen Jenny Wolf heeft verslagen. Gerritsen 1, Wolf 2, Sangwali Lee op de derde plaats. Dit is Radio 1.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opje met Cultuurmagazine van de Afro op Radio 1. Live vanuit de Amstel-foyer van Carré in Amsterdam. Uh, u bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. U kunt nog gewoon blijven luisteren naar Radio 1 tot half 5. Wat gaan we doen? Twee winnaars heb ik straks van de Martínez Nijhofprijs voor vert vertalers. Uh, Piet Schrijvers en Riet de Jong. Sander Donkers komt te praten over popmuziek. Walter Bart en uh, Bo Koek van theatergroep Woendebaum over hun nieuwe voorstelling. Hanna Bervoets met haar virtuele vitrine. En boymans directeur Charles X over de geur van pindakaas. 80 uh, seconden latent talent hebben we ook nog. En zo dadelijk eerst uh, Doede Hardeman van het uh, Haagse gemeentemuseum over uh, James Ensor. Um, uh, Doede eventjes een vraagje voordat ik uh, zo dadelijk de muziek ga aankondigen. Um, uh, carnaval, ik hoorde net dat bericht over die man die met uh, de boerenkiel in, de, in, de, in een tunnel is aangegaan. Gehouden. laat je een keer de auto staan, is het weer niet goed? Ben jij een carnavalfierer of is dit weekend van laat maar gaan? Nou, ik laat het dit weekend gaan, maar ja, met al die schilderijen van Ensor en Precies, die maskerades, die dan, maskers, dan ben ik wel ja. extra geïnteresseerd in al die uh, festijnen daaromheen. Ja, ja. Maar, maar uh, is er duidelijk een link te leggen tussen het carnaval, het echte carnaval, en en Enzo, of? Absoluut. Hij ja. was uh, ja Belg en uh, leefde uh, in Oostende en verzamelde ook allerlei carnavalsmaskers. En het speelt een hele belangrijke rol eigenlijk uh, binnen zijn schilderijen. Oké. Okay. We praten we er straks over verder. Dan uh, gaan we naar de live muziek Up on the Roofed. Zo heet zijn nieuwe album, uh, is net uitgekomen. Er zit uh, borden vol teksten die verrassen, maar luister ook gewoon lekker weg. En dat is een mooie combinatie. De man achter Appelsientje en Nescafé reclames qua muziek dan. Maar vooral uh, bekend als voormalig zanger van Daryl N. Hier is uh, Jelle Paulusma met zijn band Paulusma. Back of your car. Come and they go That's hardly news at all One day we'll be off to a better place Where we'll be able to fly And turn the night into day Maybe riding in the back seat Of your car Of your car Some of us live forever, as far as I am concerned. It certainly won't get any better than this, fact, it's only getting worse. Oh, Alex retired to the strawberry fields, a ticket to ride the groovy automobiles, as in riding of your car car At all. Oh, Alex retired to the strawberry fields. A ticket to ride the movie automobiles. And I never seem to get enough of you. Never get enough of you. Paulusma, die groep die bestaat, behalve Jelle uit Jelles maar uit Theo Siebe op de gitaar en Len Lucier ook op gitaar. En Jelle die gaat nu eventjes, gaat maar eventjes bij deze microfoon zitten. Ja, dan weet ik zeker, die doet het namelijk altijd. Uh, ik noemde je net een, een muzikale ambachtsman. Uh, is het inderdaad een ambacht, het maken van muziek? Uh, ja, dat kan. En, uh, het <laughs> ja. hoeft niet per se, maar nee. dat is de manier waarop ik het benader. Ja. Ja. Want, want uh, hoe stel ik me dat dan voor? Wat, wat, wat, wat is het, het ambachtelijke ervan? Uh, het een uh, hele grote concentratie. En mm -hmm. uh, bij het schrijven van een plaat uh, ja, ben ik gewend om uh, voor een periode terug te trekken. Zeg maar. Ja. Maar waar doe je dat? Op een zolderkamertje? Ja, Ja, thuis. En dat, of althans dit keer, bij de vorige platen, heb ik ook wel voor gekozen om het bos in te trekken... en daar gewoon een paar weken in een huisje te gaan zitten. Maar, uh... Telefoon eruit, alles? Ja, precies. Geen internet. En communicatiemiddelen niks. weg? Ja. Terwijl je zou zeggen, je, je hebt ook misschien input van buiten nodig... om, om tot mooie dingen te komen. Jawel, of? maar die heb ik zat. want oh. uh, maar dat, is de, dat is dan de bagage die ik voor zo'n periode... Die doe je uh, in je rugzak, die precies, neem je mee het bos mee, in. Ja. Ja, ja. En dan, een, uh, oude, dan gaan we lekker friemelen uh, en ja. dan klooien. Ja. Ja, ja ja Mooi, uh, dat levert een hele mooie ding op. Want dit, dit album uh, wat ligt hier op tafel, Up on the Roof. Dit was het eerste nummer overgezet, het openingsnummer van het ja, album. en de single van de plaats. Ja, waarbij ook, uh, ik hoorde Strawberry Fields, Ticket to Ride. Ik denk, uh, hier zit een uh, Beatle-fan uh, aan tafel. Of... ja zeker ja. Yeah. ja maar ik vind het heel leuk om uh, met dat soort dingen een beetje te spelen dus uh... Ja, op een gegeven moment uh, ja, flitsen dat soort dingen door je hoofd. En dan denk je van, nou, dat maakt wel Eigenlijk van. een heel mooi, strawberry Fields was een, was een kinderhuis geloof ik, kinderthuis, waar, waar John Lennon vandaan kwam. Ja, uh, precies. Dus is, ik, ik gebruik het dan alleen in een heel andere context. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Het is gewoon vrij uh, om te gebruiken. En, uh, ja, ja, ja dat kan en worden. ik vind het mooi om zo uh, ja, de grootte te eren, zeg maar. Ja, want zo zie je het. Het is, ja, het is een, een eerbetoon wel, ja. in feite. Ja, ja. ja. Um, uh, jij ja, noemde ook Appelsientje en uh, Nescafé, want je, je bent iemand die ook voor reclame schrijft. Of is het zo ja. dat mensen uh, naar jou toe komen en zeggen van... jij hebt een leuk nummertje geschreven? Nee, ik, ik werk freelance voor uh, ja? Massive Music. Dat is een muziekbureau die muziek aan, reclames, uh, aan reclamebureaus leveren. Mm -hmm. en, uh, ja, Dat is echt uh, hartstikke leuk om te doen. Dat is een, een heel ander ding, zeg maar. Wat? Gaat het om 30 seconden of 45 seconden muziek? Ja, en de beperking toont zich dan de meester natuurlijk. Wat ja, en dan je... moet je inderdaad binnen, en ook binnen vrij korte tijd moet je, ja, moet je ergens een streep trekken. Ja, Hoe, dat... hoe gaat dat? Je krijgt een, een, een, je krijgt een filmpje. Een DVD'tje krijg je. Zeg. Ja, je krijgt gewoon een filmpje opgestuurd. En uh, je krijgt daar vaak een briefing bij. Uh, dit, en dit en dit moet het zijn. En er moet een opbouw in zitten. En dat moet naar een climax toe werken. En uh, ja, dat is echt enorm leuk. Het, uh, ja. En het, uh, het gaat me wel goed af. Maar, maar daar, daar kun je dus niet voor terugtrekken in het bos. Dan moet je echt... Uh, nee, dat doe ik thuis in mijn studio. Ja. Zeer, ...zeer snel uh, werken. Ja. Want wat zijn de deadlines? Dan heb je het over een week of, of een paar nee, dagen? Nee, dan of... heb je het over een dag. Een dag? Ja. Echt waar? Ja. Dus in de dag moet jij dan iets maken? Ja. Soms heb je meer tijd, maar uh, ja, zo gaat het in die wereld. Het is allemaal uh, heel <laughs> erg uh, kort dag. Ja, ja het, is, het is een snelle wereld. En dat, ja. dat idee houden ze ook graag in stand he, dat het zo is. Ja, maar ik vind het ook wel prettig. Want uh, ja, ik denk, uh, als ik zou terugdenken aan vroeger... Ik heb daardoor ook geleerd om uh, voor mijn, zeg maar, mijn eigen werk uh, ja? strepen te trekken en heel snel uh, knopen door te hakken. Uh, werk, uh, leer je er ook dingen van die je in uh, nummers bijvoorbeeld voor je nieuwe album ook kan gebruiken? Een soort effect? Of, of, of ja, nou toen ik begon, ik heb eigenlijk nooit uh, muziek geanalyseerd. Mm -hmm. En uh, ik ga heel erg op mijn intuïtie altijd. En uh, dat doe ik nog steeds. En dat lijkt het mooiste ding. Op. Ja, ja, ja, ja. Maar. Um, dat vergt er wel even dat je dat soort dingen wel ging doen. Ja. En uh, nou, daar, heb ik wel dingen, daar heb ik wel wat, wat van geleerd. Hè? Nee, ja. Ja. Denk je nog wel eens terug aan Daryl N, de band waarmee je uh, nou, veel succes hebt gehad? Jazeker, ja. ja. Er staat een uh, Daryl N-nummer op mijn nieuwe ja, plaat. Ja, een cover, hè? Ja. ja. ja, ja. Oké, okay, leuk. Ja. Goed, uh, straks nog twee keer een uh, nummer hier in Opium. Ja, leuk Hans. Ja, hartstikke goed. Nou, Jelle Paulsen. is Radio 1. Opium. Zo heet het programma. Nog twee keer straks dus uh, Jelle met zijn band te horen hier. En dan ga ik ook zeggen waar je nog te zien bent binnenkort en dergelijke. Een uh, eindloze stoet van uitbundige en uh, gemaskerde feestvierders. En dan hebben we het niet over uh, boerenkielen uh, in Lampengat of Oeteldonk... maar uh, over uh, de Belgische expressionist James Ensor. Maskers en carnaval... Die speelde een uh, grote rol in zijn werk... dat vanaf volgende week te zien is in het gemeentemuseum in Den Haag. Doet Hardeman is conservator bij dat museum. Verantwoordelijk voor die tentoonstelling. Uh, en hij heeft zijn hand ook liggen op een prachtige catalogus die erbij is uh, verschenen. Die is vers van de pers, hij is nog warm bijna. Hij komt uh, echt net binnen. Gisteren is hij binnengekomen. Ja. Ligt, uh, ja vanaf morgen in de winkel. Dat is ook ja. een, een mooi, mooi moment. Dat is nog, misschien nog mooier dan de tentoonstelling. Zo is het dat niet? is altijd geweldig. Want um, ja, dat is echt zo'n product... wat dan vlak voor de tentoonstelling komt. En dan ben je vanaf uh, afgelopen zomer... ontzettend hard aan het werken met uh, allerlei mensen. En uh, ja, als dat voor die opening al binnen is... dat is geweldig. Ja, dat is echt genieten. Ja, daar krijg je er helemaal zin in. Ja. We hadden het al over die, die carnavalsoptochten... die bij Enzoor zo'n belangrijke rol spelen. Uh, is dat gedurende dus een hege, hele... Uh, schildercarrière het geval geweest? Of is er iets gebeurd waardoor hij ineens dacht van... ik ga die maskers gebruiken? Ja, hij begon eigenlijk als schilder in de buitenlucht te schilderen. Aan het strand in Oostende. Over het strand met kleine kartonnetjes die hij dan meenam. En daar uh, ja, schetsen van de zee maakte. Maar um, op een gegeven moment is er een soort omslagpunt geweest. Hij woonde in een huis waar zijn moeder een winkel had... met allemaal... Ja, souvenirs en maskers en Schellepen, gekkigheden, en dat dingen ja, uit Japan ja. ook. En um, hij had altijd al had hij een hele radicale houding eigenlijk. En um, hij probeerde met die ja, maskerschilderijen... die zo wereldberoemd zijn geworden... eigenlijk de zwakheden van de mens te tonen. En daar ook eigenlijk de spot mee te drijven. En uh, daarmee kon hij eigenlijk ja, zijn kritiek op uh, zowel de staat als de kerk... of uh, mm -hmm. dat soort dingen kon hij daarmee uiten. Ja, want het, het, zijn, geen, het zijn feestmaskers, maar het zijn geen feestelijke maskers. Dank Nee, nou ja, er zitten wel echt hele feestelijke maskers, maskers in. Maar er zitten ook bijvoorbeeld Japanse maskers, echt die die ook kopieerde. Mm -hmm. En hij was met name eigenlijk geïnteresseerd in iets... waar expressionisten later ook door ge, uh, geïnteresseerd raakten... door hele ja, felle kleuren, de meer abstractere vormen. En uh, dit deed hij dus ook lang voordat kunstenaars als Picasso of uh, Matisse... geïnspireerd raakten door uh, van die primitieve maskers. En daarmee heeft hij ook een hele belangrijke voortrekkersrol eigenlijk gespeeld... In die moderne kunst. Want hij is, hij is echt een. een, een uh, hij, heeft, hij heeft het, het, het, het pad geëffend, zomaar zo zeggen, voor, voor anderen om maskers te gebruiken. Of? Ja, het is echt heel erg een eenling binnen die uh, kunstgeschiedenis. Maar hij was heel erg vroeg in het felle kleurgebruik. Mm -hmm. In ja, dat soort extreme groteske werken eigenlijk te schilderen. Ja. En het is vooral eigenlijk een inspiratiebron geweest voor kunstenaars zoals Kandinsky die hem ook echt op zijn atelier opzochten in uh, Oostende. En uh, ja, met name daarom heeft hij ook voor dat expressionisme zo'n belangrijke rol gespeeld. En was hij een bewust, uh, uh, of een zelf gekozen eenling of uh, was het meer iemand die buiten de boot viel? Ja, naar mijn idee wel. Ik heb er veel onderzoek naar gedaan, ook ja. naar zijn relatie met Nederland. Dat speelt een belangrijke rol bij ons in de, in de tentoonstelling. En wat je eigenlijk ik zie het uit allerlei dingen. In archieven vind ik dan brieven waar bijvoorbeeld een verslag is... van iemand die een bezoek brengt en die dan uh, schilderijen van hem wil kopen. En dan doet hij heel interessant en dan zegt hij... oh nee, die schilderijen die kan ik echt niet verkopen. Daar, daar ben ik te veel aan gehecht. En tien minuten later, klats, verkoopt hij gelijk drie schilderijen voor ja. veel geld. En het is iemand die altijd ook in het begin... kijk, in de 19e eeuw zie je op een gegeven moment ontstaat die moderne kunst. En Enzor was daar één van. En uh, ja, dan word je vaak geweigerd... omdat je in conflict komt met ja, heersende conventies. En dat gebeurde bij heel veel plekken in Europa... ook in Nederland en in Parijs. En, uh, maar Enzor heeft altijd die afwijzingen heel erg benadrukt. Dus hij zei, ja, god, dat kan toch niet? Word ik hier weer geweigerd? Dus telkens als hij in de pers kwam, benadrukte hij dat... en Enzo is dan ook eigenlijk een van de eerste kunstenaars... die heel erg dat romantische beeld van de niet uh, begrepen... de niet gerespecteerde kunstenaar eigenlijk uh, verbeeld. En dat is, als je dat nu denkt aan bijvoorbeeld uh, Damien Hirst... Mm -hmm. echt de, ja, een, een ster hè, binnen die kunstwereld bijvoorbeeld... dat was... Toen eigenlijk heel anders. Dat was echt, ja, ik noem het altijd een beetje het, uh, ja, het van Gogh-syndroom. Dat begon eigenlijk uh, daar. Dus maar hij cultiveerde dat dus. Heel hij sterk. cultiveerde dat ja, heel sterk. Ja. Hij en, kon en, ook heel slecht tegen kritiek, zag ik. Uh, want uh, er is een, een documentaire van uh, in de Close-up. Die wordt, ik meen donderdag uitgezonden over Ensor. En daar komt naar voren dat hij die, dat die ontzettend snel op zijn teentjes getrapt was. En, en ook snel als, als iemand zijn schilderij niet mooi vond, dan zat hij in de hoogste boom. Hè? Ja, dat vond hij uh, verschrikkelijk. En het was iemand die gewoon echt ontzettend gepassioneerd was met wat hij. Deed. Hij was ook altijd bezig met tekenen, met schilderen, uh, maar ook muziek maken, met danskostuums ontwerpen. En ja, die passie dat komt eigenlijk in allerlei aspecten tot uiting. Ah, ja. ah, je zegt dat uh, jullie in het Haagse gemeente museum de de relatie van hem met Nederland ook benadrukken. Hoe was die relatie? Behalve dan dat er zo iemand langskwam... en dat hij met drie schilderijen van Enzo onder de arm naar buiten diep. Nou ja, het is eigenlijk vooral in het uh, vroege werk... zie je dat hij ontzettend geïnspireerd wordt door oude Hollandse meesters. Hm. En daar maakt hij allerlei kopieën naar Rembrandt. Hij is ook hier uh, in Nederland geweest. Hij heeft een heel mooi schetsboek gemaakt van zijn reis in Nederland. Dat hebben we helemaal gereconstrueerd. En al die tekeningen die komen ook nu naar de tentoonstelling... worden allemaal bij elkaar eigenlijk uh, Getoond. Dus aan de ene kant is die inspiratie van die oude meesters voor hem. En anderzijds inspireerde hij ook veel Nederlandse kunstenaars. Omdat in Brussel, waar hij exposeerde met een kunstenaarsvereniging Levin. daar kwam eigenlijk Parijs en Nederland en België kwam daar eigenlijk samen. En veel Nederlandse kunstenaars exposeerden er ook. En Enzo was daar al een hele belangrijke kunstenaar. En hij heeft veel invloed gehad, bijvoorbeeld op Jan Torop. Dat is heel mooi te zien in schilderijen uit die periode. En dat laten we ook in de tentoonstelling zien. Door een Torop ernaast te hangen, bijvoorbeeld. Ja. Of, ja, ja. Dan ja. zie je die confrontatie tussen die twee. Ja, wat je nou eigenlijk ziet nou, heel specifiek bij Jan Torop is, uh, is dat Enzor heel vroeg met paletmes gaat werken. Hij gaat heel erg kijken naar de werking van kleur en verf. En dat neemt Jan Torop over. Daar is hij heel erg door gefascineerd. En Enzor komt er dan achter dat als hij al die kleuren door elkaar smeert, dat het op een gegeven moment gaat nadonkeren en donkerder wordt. En dan gaat hij weer met penseel schilderen. Oh. En ja, dat is bijvoorbeeld een van die, uh, van die invloeden. Ja, want een paletmes betekent dat je veel verf tegelijkertijd op kan brengen? Ja, als je die schilderijen ziet, dan is ja. het gewoon, ja, dat is echt, dat zijn plakaten met kleuren door elkaar. Dus de lijn wordt dan niet meer belangrijk, maar echt kleuren en verf dat gaat een autonome rol spelen. En dat is ook eigenlijk, ja, dat begin van die moderne kunst als autonome kunst. Ja, hij, hij woonde uh, uh, een beetje boven het winkeltje van zijn moeder uh, ja. in, in Oostende vlak achter de kust, prachtige plek, natuurlijk ja. mooi licht ook ja. daar. Maar was hij daar gelukkig? Want hij, hij heeft in Brussel heeft hij de academie gevolgd, maar, maar is daar weer weggegaan. Ja. Kijk, Enzo is echt een kunstenaar van hele grote tegenstrijd. Enerzijds zocht hij de pers op, zocht, wilde hij op grote feesten zijn. Maar anderzijds leefde hij altijd in uh, Oostende. Dat was echt zijn, ja, zijn plek waar hij van hield. En er is net een paar maanden geleden een onbekend filmpje opgedoken. Dat laten we ook op de tentoonstelling zien. En er zijn twee mensen die een bezoek aan hem brengen in 1946. Een jaar voor zijn overlijden. En dan is dus dat hele interieur gefilmd. En dan zie je ook ja, dat bruisende stadje uh, Oostende. En dan wordt dat uit het raam gefilmd. En dus dan zie je hem met al die maskers. En dan... Ja, dan dan zetten ze hem aan om op zijn harmonium te spelen. Hij heeft dus ook een heel ballet heeft hij, uh, heeft hij uh, gecomponeerd. En dat is, uh, ja, dat is prachtig. Hij hield echt daar uh, ja. van die omgeving. Ja, ja. Hij, hij vond het ook heel leuk om mensen thuis te ontvangen. Uh, Absoluut, want, uh, de ja. schrijver Stefan, Stefan Zweig, die is er ook geweest. En die ja. moest ook meer luisteren naar het harmoniumspel van Enzo uh, van dan dat hij zijn schilderijen te zien kreeg. Iedereen moest daar naar luisteren. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, Einstein of zo is daar geweest. En uh, <lacht> ja, Wassily Kandinsky op een gegeven moment was het gewoon een soort fenomeen na de Eerste Wereldoorlog. Een fenomeen ook voor kunstenaars. En ja, iedereen die wilde daar langs, die wilde daar de meester uh, zien. De meester, ja mooi. Ik had gisteren even heb gesproken met uh, Roger Ravel, de Belgische kunstschilder. Ja. Inmiddels 89 jaar. Die vertelde dat hij ooit als, uh, als student nog in het atelier is geweest. Ook uh, dat hij uh, aan de deur kwam en vroeg aan de, de, de butler, of de, want hij had echt een, een butler. Ja, mensen, ja, ja, ja, ja. Van is uh, meneer Enzo thuis? Dan was het een Meester Enzor, hoor je het tegen hem te zeggen. En toen ontving hij ze in de salon. En toen vroeg hij aan zijn butler of de heren al het grote stuk hadden gezien. Want hij had één stuk wat, ja. wat in, bij hem thuis hing. Ja. Waar de, ook iedereen eigenlijk voor kwam bijna. Ja. De wat, intrede wat van Christus in Brussel. Mm -hmm. Dat schilderij is na de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment... verworven door het Getty Institute in Los Angeles. Dat schilderij bevindt zich ook in Amerika. Maar dat heeft altijd daar uh, gehangen uh, zonder dat het opgespannen was. Uh, ja, als, je, als je die foto's ook ziet, we hebben geweldige foto's... Ook, van die documentaire foto's in de tentoonstelling... waar je ziet hoe die met dat schilderij omging. Ja, als je dat schilderij nu nog zou vervoeren... dan zou de helft, als het ware, overkomen. Het heeft er heel veel over een langere periode ook aan gewerkt. Dus al die lagen zijn, ja, uh, zijn heel erg uh, broos. En uh, ja, dat, dat schilderij zit vast in Amerika. En dat, dat had je en, niet hier in Den Haag kunnen hebben. Nee, maar dat is ook iets waar de Belgen... Het, zelfs de Belgen het, bij de in MoMA was het ook niet. Ah. En, en dat is echt een uh, ja, in, in Den Haag, het gemeentemuseum, hebben we bijvoorbeeld de Victory Boogie Woogie terug kunnen halen. Van maar Piet dit Mondriaan, is een, ja. van Piet Mondriaan, ja. zo'n icoon van de 20 ste eeuwse kunst. En voor België is de de intrede van Christus eigenlijk die icoon, maar die zij dus niet terug kunnen halen. Dat ja, is een ja. Uh, dat, ja, daar zijn ze erg uh, ja. rouwig nog steeds. ja het ja, het over dat filmpje. Ik heb uh, uit die documentaire uh, die door Davro wordt uitgezonden, uh, heb ik ook een dus Dinsdag. Uh, dinsdag om, op Nederland 2 om 11 uur, da daar is even zijn stem ook te horen. Dat wil ik even laten we even laten. Ja, luisteren. heel graag. Ik was een blijke jongetje met een schone krullekop. Ik werd naar de school gezonden door mijn zeven jaar bij de nunnetjes. Maar ik wilde een artiest worden en mijn vader leidde me bij mijn van Keuk. En in het jaar 1976 begon ik naar de natuur te schilderen. Ik had nog veel van die schilderietjes op karton geschilderd, met petrol. Huh? Ze staan nog fin sterk. Ja, die, die, die, ja, dat zijn die schilderijtjes die dus op karton maakten. Eh, dus zijn vroegere werken, ja, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dat is leuk om zo iemand dan te horen. Hè? Ja, dat is prachtig. Dat dit geeft... fragment is ook op een gegeven moment opgedoken. Hij zette zich heel erg af. Hij, uh, hij associeerde zich heel erg met uh, Franstalig. Hij schreef ook altijd in het Frans. En op een gegeven moment werd dit fragment ontdekt. En het bleek dus dat hij wel degelijk ook gewoon, <laughs> ja, gewoon uh, Nederlandstalig was. Ja, ja. En uh, ja, het, het is een heel zwaar uh, Oost-Ens dialect. Ik ken het verder ook niet. Maar nee, het, is, uh, ja, het is prachtig om dat te horen. Ja klemt doden ook in de ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar iets anders boven die maskers wat wat je ook heel veel in zijn werk ziet. dat is de dood. althans uh, dat hij zichzelf uh, zelfportretten schildert ja. als als uh, als uh, skelet of in ieder geval als, als doodshoofd. Maar wat wat was die fascinatie met de dood? ja hij heeft daar hij is heel erg ziek geweest in de jaren 80 van de 19e eeuw. en uh, sindsdien heeft hij daar een fascinatie voor ontwikkeld dat ja is eigenlijk precies ook met het ontstaan... van die groteske maskerschilderijen. Uh -huh. En ja, inderdaad, die fascinatie komt telkens... Telkens terug. Het is iets ja, wat we allemaal uh, ja. als mensen, denk ik, hebben. Ja. ja, maar het geeft daardoor ook iets angst aan jagens, die, die, zijn werk. Ja, dat is. aan de ene kant heeft het iets angst aan jagens, maar aan de andere kant is het altijd uh, met een glimlach. Het is altijd met een, uh, een knipoog. Het is nooit ja, een ruwe spot. Maar het is altijd ja, op, een, uh, ja, op een hele vrolijke manier eigenlijk uh, gedaan. Hmm. Is, is er een werk uh, van hem... Ja, behalve dan die intocht die, die niet is in Den Haag. Uh, maar een werk waarvan jij, als het straks open is... de tentoonstelling waar je je werkkamer nog even regelmatig voor gaat verlaten... om dat toch vooral te bekijken? Waar, waar je echt heel trots op bent dat, dat het er hangt inderdaad. De, ja, ja, de intrige, dat is gewoon eigenlijk het, uh, het absolute topstuk... binnen die maskerschilderijen. Ja, dat is gewoon fantastisch om dat uh, op zaal te hebben. Dat is ook voor mij op het moment dat je aan het inrichten bent... Hè, ook schilderijen als de oester-eetster... Uh, dat, dat is het schilderij waar die vaak om werd gewijzigd bij die salons. Ja, al die stukken die zijn er... dat is voor mij inderdaad als conservator natuurlijk fantastisch. Ja. Vaak ga ik dan voordat het museum opengaat... we gaan altijd om elf uur open... en daarvoor is het heerlijk als je gewoon in je eentje... even rustig over zaal gaat... Ja, en, een uh, en die stukken kan bewonderen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, zijn werk, uh, hij was dus heel erg van... ik hou uh, het houd bij me. Uh, betekent dat ook dat er heel veel werk nog uh, ja, dat alles wel bekend was waar het uitging Of heb je ook hiervoor ontzettend moeten, moeten zoeken? Nou ja, er zijn uh, bijvoorbeeld soms duiken er nog steeds dingen op. Ik was dus heel erg uh, bezig met dat onderzoek uh, met Nederland. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment uh, dook er een kleine tekening op. Hij heeft een reis gemaakt in 1883 naar Amsterdam. En uh, dat, dat was een tekeningetje van Amsterdam. En een paar dagen later, heel toevallig, liep ik hier door Amsterdam. En zag ik in één keer dat stuk waar hij heeft gestaan om dat te tekenen. Dat is iets wat dan opduikt. Maar wat wat er vooral is gebeurd, is dat veel in de Belgische musea... dus het Museum van Antwerpen, Museum Oostende, Gent, uh, Brussel... maar ook in de Nederlandse musea zijn allerlei stukken bewaard gebleven. En van al die musea komen die bruiklenen nu naar het gemeentemuseum. Dus het is ook prachtig om dat allemaal bij elkaar te zien. Ja, ja dat is prachtig. Nou, goed, dit, dit tentoonstelling, James Ensor... Uh, overigens, door, dat, door een Engelse vader heeft hij die, die naam, hè? Ja, ja, Want, uh, ja dat klopt inderdaad. Het is, maar het is wel ja. gewoon een Belg... Absoluut, ja. Zijn ja. vader was uh, oorspronkelijk uit Engeland, woonde op een gegeven moment in België. En zijn moeder komt uh, echt uit ja. Oostende. Dus die ja. familie ja, zat ook helemaal met allerlei souvenirswinkeltjes in Oostende vertakt. Ja, ja. ja goed. Tentoonstelling, universum van een fantast. Vanaf uh, volgende week zaterdag tot en met 13 juni in het gemeentemuseum Den Haag. En in Afro's close-up aanstaande dinsdag een portret van de schilder op uh, Nederland 2 om 11 uur. En voor nog meer Endsorg verwijs ik u naar Opium Televisie op 15 maart. Goed, dankjewel Doede. Heb je to, Tot slot, want we zijn bijna de doorheen. Heb je nog een, een cultuurtip zo op de valreep? Um, Iets moois gezien, gehoord, gelezen? Ja, ik ga vanavond naar de opening van uh, Nathalie Djuurberg... in het Museum Boijmans van Beuningen. Er is daar veel uh, opheffen over de pindakaasvloer van uh, Wimte <laughs> Schippers. Ja. Maar wat ik veel bijzonderder vind... is die tentoonstelling van uh, Nathalie Djuurberg en Hans uh, Berg. Dat zijn uh, animatiefilmpjes zoals uh, Buurman en Buurman... van die Stop Motion gemaakt. Yeah. Nou, Als je dat werk ziet, dat is echt fasc fascinerend. Dat is echt heel mooi. Okay. Ga je nog de museumnacht dan ook meemaken in Rotterdam? Die uh, pak ik gelijk mee, ja. Oké, okay, goed. En over de pindakaasvloer hebben we... Straks nog een gesprek met de sjaal Exot tegen het einde, tegen half vijf. Straks na uh, vier uur uh, Piet Schijvers en Riet de Jong over de kunst van het vertalen. Ze hebben allebei de Nijhoffprijs gewonnen. Uh, Sander Donkers over popmuziek, 80 seconden van Carlijn Wolsing en Marike Hebink over spoken. Tot straks. Avro. Dinsdag begon de meteorologische lente. En daarom start Vroege Vogels een uniek project. Kom mee, de tuin. Welkom.